De Radio 1 Sportszomer. Dionne de Graaf en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, straks meer nieuws over de felle brand... die een discotheek en een pizzeria in de as heeft gelegd op Tessel. In het mediaforum gaat het onder meer over de mega-deal... die de Nederlandse voetbalclubs hebben gesloten met media-magnaat Rupert Murdoch. Nu eerst het NOS nieuws, hier is Juri Stubenitski.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 De VVD zou het geen probleem vinden als de samenvattingen in de toekomst door een commerciële zender worden uitgezonden. De liberalen vinden dat de publieke omroep niet het bedrijf van Murdoch moet spekken. In het zuiden van het land is fraude met paardenvlees ontdekt. Waar precies is niet bekendgemaakt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft een handelsbedrijf en een slachthuis doorzocht. De bedrijven zouden paspoorten hebben vervalst om vlees van zieke paarden toch te kunnen verkopen aan de consument... In dat paspoort staat de medische geschiedenis van het dier. Aan de hand van dat paspoort kun je zien of een dier geschikt is voor consumptie of niet. En als dat niet zo is, dan uh, hoort die niet geslacht te worden en zeker ook niet geconsumeerd. Een slachthuis in het zuiden van het land mag voorlopig geen dieren meer slachten. De leegstand van kantoren blijft toenemen. In de eerste helft van dit jaar steeg het aanbod van kantoorruimte met bijna 7 procent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 Het weer in het zuiden en noordoosten nog een bui. Verder droog en vrij zonnig, het is ongeveer 20 graden. Morgen vrij veel bewolking, af en toe zon en een graad of 21. AWB nou, verkeersinformatie, files op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij Arnhem Noord 5 kilometer. En richting Utrecht bij knooppunt Waterberg 2 kilometer. A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum bij de afrit Arkel 4 kilometer. Daar staat een auto in brand, de rechte rijstrook is daar dicht. Ook op de A15, maar dan vanuit Europort naar Rotterdam... bij knooppunt Benelux, 3 kilometer. Daar is een auto met aanhanger geschaard. Er zijn twee rijstroken dicht. De andere kant op, richting Europort, bij de Botlektunnel, nog 5 kilometer. En mensen die omrijden vanwege de problemen op de A15 bij Rotterdam... omrijden over de N218 vanuit Europort naar Spijkenisse. Die komen in de file bij Spijkenisse 5 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 In het mediaforum straks Marianne Zwagerman, directeur van een communicatieadviesbureau en programmamaker, journalist Aad van den Heuvel. Maar we gaan eerst naar de springruiters. Hier zijn live vanuit Londen Dionne de Graaf en Jurgen van den Berg. Want we zijn al een tijdje bezig daar in Greenwich Park. Maar we zijn in afwachting van de eerste Nederlander. Gerco Schreuder met Londen. Ed van der Bent. En dat zal, uh, Jurgen, nog een uh, minuutje duren, denk ik. Uh, maar naast mij zit uh, dit keer niet in een uh, lederen zadel... maar op een uh, plakkerige kunstlederen zitting Hier op de commentaar, zoals je ziet, Nederlands kampioen Jur Vrieling. En belangrijker, En sinds twee dagen een prachtige zilvermedaille met het team. Maar hij zit dus hier en niet in het zadel. En dat komt, Jur, omdat er mogen maar uh, drie maximaal per land starten. Maar je was gekwalificeerd. ...voor die beste 35. Een beetje een raar gevoel? Ja, klopt. Het is inderdaad een beetje een dubbel gevoel. Uh, vooral omdat je er bij de beste 35 hoort. Je kwalificeert je voor de finale. En uh, alles begint weer opnieuw. En op nul. Dus dan heb je een goede uitgangspositie. Maar helaas is dus het inderdaad uh, drie per land. Dus ik mag... Uh, aan de kant uh, toe Moet jij wel een goed gevoel geven dat je na die uh, acht strafpunten... die twee springfouten van de omlopend van de landenwedstrijd... Uh, waarvan uh, ook fout steeds op de sloot... Uh, dat je in de barrage die zo belangrijk was tegen Groot-Brittannië... dat jouw eerste rit een nulronde was. Ja, dus dat... je hebt echt bijgedragen aan die medaille. Ja, dat klopt. Dat geeft ook even een lekker gevoel. Uh, ik had liever niet bijgedragen en Goud gewonnen natuurlijk. Uh, maar goed, uh, Gerco kreeg helaas een hele jammerige fout... En uh, toen moest er nog Baraza aan te pas komen wat het zilver werd. Dus uh, heel uh, blij met een zilveren medaille. We hebben nu inmiddels 25 starts gehad. En de 26e is Gerco Schreuder Hij is inmiddels binnengekomen met Londen. Een tienjarige hengst. En ja, wat is dit voor paard? Kan zo'n paard, het, het, het lijkt een beetje een, een, een klein van stuk. Anders dan de massale, meer massieve paarden die we van hem gewend zijn. Ja, ik klopt misschien voor hem een iets ander type paard. Maar uh, heel goed paard. Uh, voorzichtig paard die goed meewerkt, goed meedenkt. En uh, ik acht hem persoonlijk toch wel een voor de kanshebbers voor een medaille. Er zijn veel fouten gemaakt tot nu toe. Er zijn uh, tot, uh, tot nu toe eentje erbij gekomen. Dus vier foutloze combinaties. En er worden vooral uh, veel fouten gemaakt op uh, hindernissen... waarop de, de paarden als het ware weer attent gemaakt worden. De ruiters uit het ritme worden gehaald. Maar ze zijn wel mooi verdeeld over het parcours. Laten we kijken of uh, Gerco die hindernissen... tot een maximale hoogte van 1,60 meter kan overwinnen. Er staan er 12 met in totaal 15 sprongen. De eerste is een uh, ja, relatief rustig je in Oxer een hoogbreedte sprong van Stonehedge. Dan is het in een, een eerste lange lijn, maar dat wordt straks anders. Niet waar, Jur? Ja, dat klopt. Uh, de moeilijkheid ligt gelijk in het begin van het parcours. Van hem is 2 naar 3, waar hij nu eerst, waar die 2 heel ruim neemt, goed neemt. Hij vangt hem mooi op na de dobbelstijlsprong. Ja, waar die wel heel goed inspringt. lijkt lijkt heel goed tot nu toe. ja, het ziet er heel simpel uit en het paard heel regelmatig. Uh, af en toe even het, het hoofdje omhoog is dat op het moment dat de ruiter in dit geval Gekko gaat inwerken. ja, dat klopt en dan daarna natuurlijk weer de hand weer vrijgeeft voor de sprong zodat hij een goede sprong krijgt. en uh, het is heel belangrijk dat je vanaf het begin af aan een goed ritme hebt en daar heeft hij. hij heeft heel veel controle en tot nu toe op iedere sprong een extreem goede sprong maakt. Hoogbreedte sprong in, dan is 6. Leek dat hij even aangetikt werd. De sprong daarvoor een hele open hindernis, waar er bijna geen grondtuin in zit. Maar nu die sloot, die waterbak, waar jij problemen had, die gaat hier heel ruim overheen. Meer dan een meter. Dan moet het paard wel heel breed springen. En dan na die gebogen lijn, die oxer. Dat is de moeilijkheid? Ja, klopt. En tot nu toe eigenlijk een vlekkeloze lid. Uh, helemaal aan het eind van het parcours komt nog zo meteen nog de sprong. Dat is extreem zwaar aan het eind van het parcours nog een keer. Dus die drie hindernissen heel kort achter elkaar. Dan zijn de paden toch iets moeilijk, iets, iets moe aan het eind van de ritje en rijdt rijting nu naartoe. Komt mooi naar de eerste toe. Oxer, één gelost sprong, stijl tegen één oh, gelost. Ja, hij is goed eroverheen. En nu die laatste sprong, ja, ze, die planken is... die... is hij binnen de tijd? Yo. is hij binnen de tijd? Mooi. Ja, is is hij, binnen... he, helaas één tijdfout. Eén tijdfout. Nee. Nee. Maar goed. Negentiende van een seconde te langzaam over het hele parcours. Maar ondanks dat, een uh, geweldige rit. En... Zeker een van de beste paarden in de combinaties tot nu toe. Ja, van wat we tot nu toe gezien hebben. Jij zei bij Steve Kerda dat is degene die ik tip. Die hebben we een paar ritten terug gezien. waar? De nummer 8 van de wereldranglijst. Ja, een geweldige ruiter. Heel goed paard. Uh, moet ik wel eerlijk zeggen, als je nou dat parcours van hem zag. Aan het eind kreeg Steve Kerda best nog een klein beetje moeite. Moest hij veel inwerken. Bij Gerko bleef het heel simpel tot aan de laatste hindernis. En we moeten zometeen nog een omloop. Dus uh, Gerko is zeker niet verloren met zijn ene tijdschap. Nou, daar houden we het dan op voorlopig over zo'n ruim 20. 20 minuten als laatste twee starters Michael van der Vleuten, de debutant. En al eerder een bij een Olympische speler aanwezig. Mark Houtzagen. met zijn paard Tamino. We zijn straks terug bij Ed van der Bent en Jur Vrieling nu naar Ajot Kloosterboer. Want het ging om die negende race in de 74-klasse voor Lopke en Lisa. En je maakte je een beetje zorgen, Ajot. Was dat terecht? Ja, achteraf is dat terecht. Uh, want ze zijn deze uh, negende race als laatste gefinished En. Um... Het deden 20 boten mee, dus dan pakken ze 20 punten. Ja, je moet dat zien als een soort strafpunt in het zeilen, tel je dat allemaal op. En nog slechter nieuws is dat de nummers 1 en 2 heel goed hebben gevaren. Dus het gat naar goud en zilver is heel erg groot geworden ineens na deze race. Lopke en Lisa hadden al een flinke aftrek staan, dus deze race ja, moeten ze eigenlijk wel meetellen. Het wordt een 18 als aftrek. Nou, ik... Als ik even snel reken, dan um, staan ze nog wel op brons. Maar ook de concurrentie achter hen is uh, behoorlijk dichterbij gekomen. Een hele belangrijke dag voor, uh, voor die twee, Berghout en Westerhof. Want uh, het zijn de laatste kansen om iets te doen aan de uitgangspositie voor de medalrace van vrijdag. Dus je kunt kansen op medailles vandaag maken of breken. En ze hebben hier toch wel een, uh, een slechte beurt gemaakt. En dat is heel erg jammer. Wat is er gebeurd? Nou... Um, dat is een klein beetje technisch, maar ik kan proberen uit te leggen. Ze hebben hier met het watersportverbond uh, jarenlang gestudeerd op het weer... En geconcludeerd dan als, dat als je een weertype hebt zoals vandaag, met heel weinig wind, weinig druk, dat je dan moet kiezen voor de linkerkant van de baan, hè, met, met dit parcours. Ja. En uh, dat, die tactiek hebben ze dus ook gekozen. Constant, constant uh, kozen ze voor de linkerkant van de baan bij het uh, opkruisen en ook het, uh, het afkruisen van de baan. Terwijl je toch uh, een heleboel van de concurrenten naar rechts zag kiezen. Nou, dat heeft ze een paar keer opgebroken, maar ze. ...bleven voor die tactiek kiezen en uiteindelijk in het laatste stuk voor de wind... ...leken ze eindelijk winst te boeken en toen pakten ze ineens tien plekken terug. Maar op het moment dat ze overstag gingen, draaide de wind. Super pech. En toen uh, gingen ze in een verkeerde lijn naar de boei en moesten nog drie keer overstag. En dat was echt uh, ja, vreselijk jammer. Je zag ze de boel inhalen, de wind draaide en ze lagen weer achteraan. Dus een beetje pech. Maar ja, ze moeten nog een race en die moeten ze goed varen... En... Als ze die hebben gevaren, weten ze hoe ze ervoor staan in de medalrace van komende vrijdag. En wanneer gaan ze aan die tiende race beginnen? Zo dadelijk over, okay. uh, ik denk, een kwartiertje. Komen we bij je terug. Dankjewel, Arjold. In Denburg op Tessel heeft afgelopen nacht en vanochtend een grote brand gewoed in een discotheek. En ook een pizzeria. Ron Flens van RTV Noord-Holland is daar op Tessel. Ron, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Wat is er nog over van die panden? Nou, van die discotheek raak ik helemaal niks meer over... Het was een uitslaande brand. En uh, het heeft eigenlijk tot uh, nou, het, het, het, het smeult nu nog na, er wordt het nog volop uh, gebrust en er staat ook een kraan om alle muren om te trekken. Dus uh, er is eigenlijk helemaal niks over van de discotheek de Jelleboog. En, uh, een begrip op Tessel. Uh, vele generaties uh, hebben hier uh, een dansje gedaan op de dansvloer van de Jelleboog. En uh, de, dat zijn het de sentimenten die spelen. De praktische problemen nu zijn ook dat de hele, de hele buurt in, in, de, in het centrum van de burg ontruimd is vannacht. En bewoners uh, moesten hun huizen uit. Uh, winkels zijn ook dichtgebleven in het centrum van Denburg. En op dit moment is er een voorrichtingsbijeenkomst in de sporthal uh, hier in Denburg... Bewoners en winkel-eigenaren worden dan ingelicht van wanneer het centrum weer vrijgegeven wordt. Ja. Even over eventuele gewonden ja. slachtoffers, daar is geen sprake van, geloof nee. ik. Hè? Nou, er was wel sprake van dat er een paar brandweermannen lichtgewond gewond zijn geraakt bij het bluswerk. Maar waren, toen de in de brand ging, was er, was er niemand aanwezig. Dus nee. over de oorzaak is ook nog niet zo heel veel bekend. Nee, wat wordt daar, wat, wel iets al? Wordt, wordt daar iets over gezegd? Nee, ik heb er nog niks uh, over gehoord eigenlijk. Het kan ook zelfs dat het, ik heb wel iets gehoord over dat het zelfs wel bij de pizzeria ontstaan kan zijn. Mm. Dus een, een oven of een verhitting of een, uh, ja, zoiets. Het heeft, nog lang, de, het heeft nogal lang geduurd voordat het vuur uh, uit was. Hoe komt dat? Ja, weet je, de discotheek is eigenlijk een oude boerderij. Die is, uh, nou ja, ik denk 50 jaar geleden helemaal verbouwd tot discotheek. Dus het was een heel oud pand. Um, het, het, het, sta, het staat ook een, midden in het centrum van de burg. Het is een heel oud straatplan, heel uh, de oude huisjes, dicht op elkaar. Dus uh, ja, dat, dat maakt dat het uh, denk ik, moeilijk te blussen was. Ook. Dat, met, dat de brand weer er moeilijk bij kwam, er zijn hoogwerkers ingezet. Er was ook een gevaar dat, dat uh, het hele centrum eigenlijk van Denburg in de brand zou vliegen. Gelukkig was het redelijk windstil vannacht. Dus dat is ook een beetje geluk bij een ongeluk geweest. Anders was er misschien van het hele oude centrum van Denburg niks meer over geweest. Ron Flens van RTV Noord-Holland. Dankjewel. Okay. Elke dag van 10 uur 's ochtends tot 11 uur 's avonds de Radio 1 sportzomer van 2012. Zij en de Smiths 1986, Big Mouth strikes again. En die Houtkamp in het Olympisch Stadion. Ze zijn bezig met de 10-kamp. Ilko Sint-Nicolaas, tiende na twee onderdelen. Na de 100 meter, na het verspringen. Hoe gaat het bij het kogelstoten? Hij heeft net zijn eerste beurt gehad en 13 meter 58 is uh, niet om uh, elle lange brieven over naar huis te schrijven, want 14.46 is zijn persoonlijk record. Het was zijn eerste poging, maar toch het zou prettig zijn als hij uh, richting dat persoonlijk record gaat. Dat heb ik al vaker gezegd, je bent op Olympische Spelen en dan moet je het uh, maar doen. Op dit moment staat Ingmar Vos uh, klaar om uh, de kogel uh, te gaan stoten in zijn eerste beurt. en Zo gauw, het, uh, hij heeft het net gedaan, 13.77, ook dat is. Niet om uh, echt uh, heel blij van te worden. Alhoewel, dat is maar 34 30 centimeter ongeveer onder zijn persoonlijk record. 13,77 dus voor Ingmar Vos. Eerste poging. En uh, 13,58 meter voor uh, Eelco Sint-Nicolaas. Dan gaan we beginnen aan het mediaforum. In Hilversum Zitten klaar Aad van de Heuvel, uh, journalist al zijn hele leven lang. Het uh, programmamaker nog steeds. Aad, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Marianne Zwageman is ook medeoprichter van PONT, nu directeur van een communicatiebureau. Marianne, ook goedemiddag. Goedemiddag. Ik uh, volg natuurlijk jouw tweets oh, uh, sinds ik jou een beetje ken. <laughs> uh, jij was nogal onder de indruk van de Russische springer... Uh, ja... Oekhof, hè? Oekhof, ja, een droomman, een droomman. Een man die over je heen kan springen. Ik ben zelf 2 meter 10 en dat haalt hij makkelijk. En hij doet dat ook nog dronken, want hij is verslaafd aan vodka. En hij ziet eruit als een zeerover. Hij heeft lange donkere o, krullen. Lange haren, ja. Ja, en, en wat hij ook deed, hij deed elke twee minuten zonder enkele reden wisselde hij van shirt. Dus nee, ze konden mij wegdragen gisteravond. Ja. Ik dacht dat jij geen sport volgde, maar nee, nu... nu wel. Ja, nee, ik snap het. Um, <laughs> laten we beginnen met het nieuws van deze uh, dag. Want um, ja, de voetballiefhebbers die vragen zich af... of we, uh, volgend voetbalseizoen om zeven uur s avonds, zondagavond... de samenvattingen nog wel met het bord op schoot uh, kunnen bekijken. Uh, Aad van Heuvel, Murdoch mengt zich ineens in de e Eredivisie Rechten. Wat vind je ervan? Ja, hij gaat uh, een miljard uh, uitgeven. Uh, te beginnen bij het volgende seizoen en dan voor twaalf jaar. Kijk, als zo'n man een miljard ergens investeert, dan wil hij geld verdienen. Nou, die eredivisieclubs met 49% van de aandelen... die zien dat geld ook al hangen, dus die zijn ook buitengewoon enthousiast. En het goede daarvan, denk ik, zou wel eens een sportkanaal kunnen zijn. Maar de gevolgen voor de consumenten, die samenvattingen waar jij het over hebt... Nou, je mag maar aan mijn woord houden. Het is een prachtige traditie, maar dat zal niet lang meer duren. Ik denk dat die samenvattingen uh, nu uh, van dat zeven uur en bord op schoot uh, tijdstip gaan verdwijnen. Dat dat later zal worden en dat die samenvattingen ook een stuk korter zullen worden. Dat is, dat is echt, dat gaat gebeuren. Marian? Ja, dat gaat gebeuren en ze gaan naar SBS. Uh, de NOS gaat, dat, uh, gaat die strijd niet meer winnen, want die hebben gewoon veel beperktere mogelijkheden... om er commercieel uh, iets mee te doen met sponsors... Uh, dus zullen ze naar, uh, naar SBS gaan zonder enig twijfel. En uh, John de Mol weet natuurlijk waar hij wel en niet inmiddels uh, geld kan verdienen met voetbal op tv. En dat is ook helemaal niet erg. Uh, de NOS moet zich concentreren op andere sporten. Uh, je ziet nu met de Olympische Spelen hoe enthousiast mensen toch kunnen zijn voor roeien of paardensport of, of, of judo of wat dan ook. Daar ligt denk ik ook een uitdaging voor de NOS om met die andere sportbonden te gaan kijken hoe ze die uh, spelen allemaal aantrekkelijker kunnen maken. Dus uh, bundel bijvoorbeeld de Nederlands kampioenschappen van een paar sporten of zo. Zodat je net als nu bij de Olympische Spelen dat allemaal bij elkaar voegt. Daar ligt echt de verantwoordelijkheid van de nos. Niet nu nog van 18 naar 25 miljoen gaan met het bieden... maar gewoon je wonderlikken en zorgen dat je in andere sporten heel erg goed wordt. En eigenlijk al bent, want je doet het nu bij de Olympische Spelen. Ook. Maar ja, we hebben het nu over de NOS en over de bonden enzovoort. En ik denk dat voor andere sporten er inderdaad een uh, mooie toekomst kan zijn... met zo'n sportkanaal. Maar voor mij als eenvoudig uh, consument... ik zal echt die uh, samenvattingen om zeven uh, uur uh, zal ik ontzettend missen. En hoe dat fout kan gaan, dat is al eerder bewezen. Je noemde de naam De Mol al. En die heeft het al eerder geprobeerd met een imitatie van Studiosport. En dat is treurig mislukt. En ik zou de dames en heren toch ook nog willen waarschuwen. Want uh, meneer Rutte, die iets hoogs is bij dat uh, televisiekanaal die heeft al gezegd dat uh, die, die meneer Murdoch, dat, dat die een goede naam heeft. Nou, ik, dat, dat waag ik te betwijfelen naar de strapatsen met ja. News of the World. Ja, dat vond ik vreemd, want ja. daar hoor je dan ineens niet zo heel veel meer over. Nou ja, maar dat heeft natuurlijk niets met zijn sportprestaties uh, te maken. Hij exploiteert een aantal sportscenders in andere landen heel Ja, maar heel die succesvol. mensen zijn natuurlijk genadeloos. Er moet geld, ja, er moet geld verdiend worden, je, je investeert een miljard. Dus ja, maar dat, dat geld is genadeloos. voor iedereen die in de sport actief is, zeker toch, in de voetbal. zou ik die mensen willen waarschuwen... Uh, de Mol heeft toen bewezen met, dat, uh, met die imitatie van Studio Sport dat het aantal kijkers zo ongeveer is gehalveerd. Ja. Je kan daar grote fouten mee maken. En wat jij zelf nu zegt, uh, mensen kijken naar Olympische Spelen... zien ook andere sporten. Ja. En dan uh, zou wel eens een periode kunnen komen... dat dat voetbal niet alles zalig maken Ik hoop meer is. Dus, het. Ik uh, hoop het. het is niet alleen geld verdienen voor de heren... Maar het is ook uh, heel goed blijven kijken naar wat die consument wil... en wat die consument doet. En ik vrees dat dat een ondergeschoven kind is. Op dat dit is dit een opening. politiek... Oh, sorry. Oh, nee, ja, Wou waar, waar je dat ook zeggen? Want er zit ook nog een soort wettelijke bepaling dat aan. Dat ja. ja zeg het maar. moet op een open net, hè? Oh, ja, precies. Ja, ja. Maar uh, er is net zo goed een open net. Ja, en, en ook het op open heeft net. Het moet uh, de moeten ook uh, aan een bepaalde lengte voldoen. Ja, ja. precies. En ja, dat Dus ik, ik ook dat er nu weer Tweede Kamerleden wat van vinden. Denk ik, jongens, weet je... Ik nee, kom een... aan, ik heb hier niets belangrijkers te doen. Ja. Dat, dat is heus wel goed geborgd. En, en uh, laat Jon de Mol maar een tweede poging doen op, op SBS. Ik, uh, ik zie dat wel zitten. Ja, ik zoek wel een andere baan, is goed. <laughs> <laughs> um, nou ja, ik zou Heeft dat... Jon nog niet gebeld? Nee, nee, nee. Nee. <laughs> nee. Ik, ik zou dat buitengewoon jammer vinden... want je hebt uh, toch een, uh, een zeer bekwaam team samengesteld... Uh, ja. in de loop van de jaren. Ja, daar moeten een aantal van met pensioen. Hè? Dat hebben we al vastgesteld als Nederland. In ieder geval één. Nou, als Nederland hebben we dat niet vastgesteld. Oh. Nee, nee, nee. Een aantal mensen in Nederland hebben vastgesteld... dat er één zou moeten verdwijnen. Ja. En daar behoor ik niet bij. Nee. Oké. Okay. Nou, Dionne mag het voor mij overnemen bij SPS. <laughs> <laughs> <laughs> um, oh, we, we, uh, we zeiden het net al even. We, we, laat dit maar even zitten voor wat het is. Uh, die voetbalrechten, we gaan allemaal maar zien hoe dat uh, afloopt. Maar uh, druk nu met de Olympische Spelen. Nog, uh, nog de rest van deze week. Uh, genoten van Epke Zonderland ook? Nou, ja, dat was fascinerend. Ja, dat was werkelijk fascinerend. Ook al omdat er een paar mannen hem vooraf gingen... waarvan een, een kijker denkt, althans ik... nou, daar kom je dus nooit bovenuit. Dat was zo fantastisch wat die mannen deden. Die Duitsers bijvoorbeeld? Uh, ja, ja, en die Rus. En dan ja. plotseling komt die, uh, die Nederlander... En ja, die laat toch iets zien waarbij zelfs uh, de commentator, die volgens mij al 80 jaar het commentaar verzorgt... Ja, uh, die van zetten, ja. bij, bij Turnen. Helemaal uit zijn dak gaat. En ik begreep die man ook wel. Het was inderdaad prachtig. Hij is inmiddels ja. een held geworden, Hans van Zetten. Oh, is dat ja. zo? Is dat zo? <laughs> ja. Dat begreep ik. Ja. Ah, okay, okay. Trending op top, alle, oh, op, ja. op, ik op Twitter en zo. Ja, ik heb het overigens op de radio gehoord, ik heb het pas later gezien. En daar was het commentaar echt heel anders. Daar was, een, uh, daar was ook een, uh, een, een co-presentator, een deskundige. En en die, die zag allerlei fouten en zo... die, die jullie presentator niet zag. Mm. Uh, en, en daardoor kreeg ik het idee... vanuit nou, is het helemaal niet goed gegaan. Dus dat, <lacht> dat radiocommentaar was echt veel minder uh, enthousiast. Nou, Zonderland gaf het, het ook zelf toe... Hè, dat hij fouten ja, had tuurlijk, gemaakt. En ja. als je hem later uh, volgt en je ziet wat hij zie bedoelt... dan zie je het inderdaad ja. allemaal wel. Ja. Maar de uitvoering... Uh, of, of, de, de, de, het was zo moeilijk wat hij deed... dat ja. dat een beetje in het uh, niet viel. Ja. En van Zijden kreeg gelijk. Het is ook een, een jongen die, laten we zeggen, aaibaar is... in de zin van... heeft heel positief opgesteld, vriendelijke ja. vent, uh, mooi verhaal altijd en, en ook gewoon, dat is bijna on-Nederlands, hij zegt wat hij gaat doen van tevoren en hij doet het gewoon. Ja, ja. en hij maakt zich niet druk over het hele voortraject, hè, wat natuurlijk geen schoonheidsprijs verdient in zijn geval en, en daar kunnen denk ik alle voetballers echt een voorbeeld aan nemen hoor, als je die, die, dat sterrenteam van ons bij het laatste EK zag en, en dan al die, al, die, al die verbeter koppies en zo. En, ja, nou ja, ik, ik, ik kijk met veel plezier dan toch naar de sporters die we deze week op tv zien. ja Een man die de uitdaging aangaat aan om zichzelf tot doel te stellen... om een oefening samen te stellen met uh, drie zweefmomenten in ja. de G-categorie... als ik het ja. goed begrepen heb. Ja. Dat is zo ontzettend moeilijk dat zelfs zijn concurrenten... Uh, uh, vol bewondering stonden te kijken, uh, viel mij op. Ja. Ja. Ja. Ja, dit is allemaal uh, heel mooi en er wordt veel gekeken naar de Olympische Spelen. Uh, uh, uh, vervelend is, en heel erg misschien ook wel... is dat uh, Bram Vermeulen, correspondent in Turkije, in uh, NRC heeft geschreven... dat alle oorlogsverslaggevers op de grens bij Syrië vertrekken... Of wat rustiger aandoen omdat zij hun nieuws niet geplaatst krijgen tussen al het sport door. Maar ja, dat klopt, de topverslaggevers van uh, de verschillende uh, uh, hele dag uitzendende kanalen zoals CNN... die zijn vertrokken, nou ja, die hebben het moederhoofd in de schoot gelegd. En, uh, er is alleen nog maar belangstelling, en in Turkije, maar zelfs heel merkwaardig... in Syrië voor die Olympische Spelen. En ik heb ja. het zelf ook wel eens meegemaakt bij een aardbeving ergens in Peru... Dat een totaal verwoest dorp, er zijn uh, wereldkampioenschappen voetbal. En ze zitten op de, de ruïnes van de, van de ingestorte gebouwen. Naar nou, dat ene televisietoestel te kijken wat het nog ja. doet met een generator. Nou, die wereldkampioenschappen, dat is ongelofelijk. Maar alles valt inderdaad weg. Ja, Daarom is dat nou... zou een sportkanaal fantastisch zijn natuurlijk. Hè? Dan kan ik naar één plek na. Ja, daar nou. ben je wel voor, hè? <laughs> nou, ik zou wel voor een sportkanaal zijn. Ja, dat, zeker. zeker. Ik wil nog even pleidooi houden voor uh, Harold Doornbos. Uh, die zit daar namelijk wel in het, uh, in het hart van alle gevechten in uh, Syrië. En uh, die heeft een aantal jaar geleden het besluit genomen... dat hij Twitter belangrijker vindt dan welke betaalde opdrachtgever ook. Ondanks het feit dat hij met Twitter niks verdient. En hij maakt het ook waar. Ik volg die man met, uh, met veel, uh, nou, ik wou zeggen plezier... maar het is eigenlijk met, met een soort afschuw bijna. Want hij gaat mee op missie met, uh, met de rebellen in Syrië... En twittert dan ook op dat moment. Dus uh, hij ligt dan onder een olijfboom te schuilen voor helikopters die overkomen. En dat is, dat is, dat is angstaanjagend. En, en je krijgt dat dus live mee als, uh, als, mensen, als je hem volgt op Twitter. Mm -hmm. En ik vind dat heel erg boeiend. Ik vind het ook knap dat hij dat doet. Uh, en hij sleept mij voor het eerst uh, in mijn leven mee zo'n oorlogsgebied in... dat ik het echt wil blijven volgen. Ik ben toch zo'n oppervlakkig mens zoals de gemiddelde Nederlander... die denkt, nou, drie minuten aandacht in het journaal vind ik wel genoeg. Uh, maar nu volg ik hem echt en lees ik ook zijn tweets terug... omdat ik het heel spannend vind om uh, vanuit zijn verslaggeving te volgen wat ik daar doe. En hij heeft dus echt een goede journalistieke afweging gemaakt. Niet voor het geld gaan of voor Twitter-protocollen van, uh, van een opdrachtgever... maar gewoon echt live... Uh, daar je meenemen in wat er daar gebeurt. En dat is echt uh, nou, een pluim voor, voor die man. Ja, Harold Dormos. Uh, en ik wou nog één ding zeggen. Dit, ik ben heel blij met al die gouden medailles op de Olympische Spelen... ...van Vos en Kromo enzovoort. Maar ik was ook ontzettend gelukkig met de bronzen medaille... ...van Teun Mulder gisteren. Ja. Ja. Dat vond ik zo fantastisch. Prachtig. Dat die man die medaille haalde ja. en met een tergende derde... Of vierde plaats. Ja, Ik vond het fantastisch. Spannend, en ja. ik gun het hem van harte. Hartelijk dank uh, voor jullie bijdrage aan dit mediaforum. Marianne Zwageman en Aad van der Heuvel. Dan gaan we naar Andy Houtkamp in het Olympisch Stadion. De Tienkamp is bezig. Het kogelstoten. Um, tweede kogel al gestoten uh, voor Sint-Nicolaus? Ja. Ja, allebei, allebei, allebei. Ja, en Sint-Nicolaas 40 centimeter verder dan zijn eerste. Dus 13,98, keurig. Uh, zit goed in de, in de puntjes wat dat betreft. En ook uh, Ingmar Vos uh, blijft het redelijk doen. Alhoewel zijn tweede poging ietsje minder was. 13 meter en 75 centimeter. De eerste uh, was 13,77. Dus uh, dat uh, mag je redelijk uh, stabiel noemen. Allebei hebben ze nog één mogelijkheid om uh, alles uit de kast te halen. in de derde poging bij het kogelstoten. derde onderdeel van de meerkamp. NOS Nieuws nu Hier is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 Enkele partijen maken zich zorgen over de voetbalsamenvattingen... nu mediamagnaat Rupert Murdoch een meerderheidsbelang heeft genomen in Eredivisie Live. PvdA en SP zijn bang dat er gemorreld wordt aan de wettelijke bepaling... dat samenvattingen van de Eredivisie-wedstrijden worden uitgezonden op een open televisiekanaal. En de start- en landingsbaan van Groningen Airport Eelde mag worden verlengd. Dat heeft de Raad van State bepaald. Er waren bezwaren ingediend tegen de verlenging... omdat er te weinig natuurcompenserende maatregelen zouden worden genomen. De raad heeft die bezwaren afgewezen omdat er bijvoorbeeld een vleermuiskelder wordt gebouwd. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AMB Verkeersinformatie. Nog niet zo lang geleden is de A15 bij de Botlektunnel weer vrijgegeven. Er was daar een vrachtwagen gekanteld. Maar nu zijn er weer twee nieuwe ongelukken gebeurd. Eerst op de A15 vanuit Europoort, richting Rotterdam dus. Tussen Rozenburg en Hoogvliet, 8 kilometer. Twee rijstroken zijn er dicht. Er is dus een auto met aanhanger geschaard. En op de A15 naar Europoort staat tussen Hoogvliet en de Botlektunnel 3 kilometer. Hier zijn er ook twee rijstroken dicht. Door omrijders is het druk in Hoogvliet en Spijkenisse op de N2. Vanuit Europoort naar Spijkenissen staat er tussen Geervliet en Spijkenissen al 3 kilometer. En verderop een Hoogvliet loopt het ook vast. Dan heeft de politie het treinverkeer van en naar Leiden stilgelegd. En dat betekent een vertraging tot meer dan een uur. Dit is de Radio 1 Sportzomer. En een gesprek zometeen met John van der Steur, die is stressmanagementdeskundige. Je zult hem maar op je visitekaartje hebben staan. Uh, hij begeleidt onder meer de Nederlandse hockeysters. Nu gaan we eerst naar de springruiters op Greenwich Park. Gerco Schreuder hebben we gezien, die deed het heel erg goed. Nu nog Michael van der Vleuten en Mark Houtzagen. Ed van der Bent. Ja, en die gaan zo dadelijk als laatste twee starten. En de laatste drie starts zijn overigens op Nederlands gefokte paarden. Wat we zien het jongste paard uit de stal hier, zou, zou je kunnen zeggen... is het paard Big Star van Nick Skelton. Een van de ...van de Britten, een van de veteranen zou je kunnen zeggen... ...die deel uitmaakte van het gouden team hier. De Engels hadden nog nooit een, een, een medaille behaald. En fantastisch wat hij teweeg weet te brengen. Ook nu weer 24.000 mensen ruim. En nog eens een keer heel wat staanplaatsen erbij. Die zijn muis en muis stil. Terwijl hij nu gaat door de driesprong met deze big star. En hij is nog altijd foutloos. Maar is die binnen de tijd, hij is ruim binnen de tijd. Hij is foutloos. En dan gaat weer die ja, pandemonium hier los... ...van het Britse publiek. Want dat betekent dat dit paard heeft nog geen fout aan de benen tot nu toe. Dat geldt ook voor de paarden Verdi en Tamino van onze beide Nederlandse ruiters. Die dus nu gaan komen en een mooie uitgangspositie hebben. Waarom zijn ze de laatste twee starters? Juist omdat ze in de voorgaande wedstrijden geen fout hadden. Nog in de kwalificatiewedstrijd, nog in de beide omlopen van de wedstrijd... ...die gold voor de verdeling van de landenmedailles. Michael van der Vleuten met Verdi krijgen we nu als, als eerste binnen. En dan vragen we aan Jur Vreeling, die nog altijd hier bij ons op de commentaarpositie zit. Lid van dat zilveren Nederlandse team hier. Maar omdat er maar maximaal drie mogen starten, moest hij afvallen. had hij zich gekwalificeerd voor deze eindfinale. Waarbij de tellers dus op nul gaan. En de beste twintig zo dadelijk door mogen gaan naar de tweede en beslissende ronde. Die om drie uur Engels tijd, en dus vier uur Nederlandse tijd van start zal gaan. Meer eens kijken dat we daarbij komen. Ook met Ferdi van Michael van der Vleuten. De Benjamin met zijn 24 jaar. En Tamino straks met Mar Mark Hout als laatste starter. Het paard Verdi, Jur uh, heeft het je verbaasd dat hij zover is gekomen? Nee, niet verbaasd. Het paard uh, is eigenlijk dit jaar al geweldig aan het springen. Hij heeft een heel uh, goed seizoen er al op zitten. Hij is topfit hier aan de start gekomen. Uh, Michael, ondanks zijn leeftijd, uh, helemaal geen last van zenuwen. rijdt ijzersterk in de landenbestrijd. Het is gewoon te hopen dat ze nog een klein beetje over hebben voor deze finale. Dat er nog genoeg lucht in Ruiter en Paard zit. En uh, hij is nu net begonnen. Hoe belangrijk is de mentale component? Want we hebben wel eens gezien we in het verleden wat hier erop aankomt. Jan Tops, die het dan jaagt misschien er toch ook een beetje door. Hé, hey, daar is een fout. Hoe kwam die fout erop? Die eerste wat die dubbel. Ja, het eerste lijntje is natuurlijk technisch een beetje moeilijk. Dat is een lange vijfde naartoe. Dan vijf gelost Een lange vijf gelost gewoon naartoe. Dan moet je met Verdi natuurlijk een klein beetje risico nemen... om er een klein beetje naartoe te komen in het begin... Uh, ondertussen geeft Michael het voor gezien. Uh, hij kreeg gelijk een tweede fout erbij. De eerste fout kon hij eigenlijk niet zo heel veel aan doen. Hij komt er mooi naartoe. dat is een klein beetje een moeilijke lijn. Dan moet je het risico nemen door gedurfd naar de eerste toe te rijden. Anders kom je in een probleem voor de tweede. Hij deed dat en uh, je kreeg eigenlijk ja, een beetje onverwachte fout op die eerste. Maar als je dat niet doet, dan, uh, dan heb je wel een reëel risico op nummer, uh, de hindernis die er zo kort achter staat. Maar het paard is, is niet leeg na al die dagen, dat is het niet? Ja, goed, dat is moeilijk te zeggen gelijk in het begin van het parcours. Maar goed, als je, als je gelijk in het begin al een fout heeft en de, je rijdt aan het eind en de uitslagen zijn al bekend met 5 nullers, dan heeft het niet zo heel veel zin meer uh, om door te rijden. Ja, we hebben nu inderdaad, uh, even kijken, zes deelnemers die volledig foutloos zijn. De laatste die erbij kwam was dus Nick Schelton met het uh, Nederlands gefokte paard Big Star. Negenjarige uh, Hengst, die even naar die leeftijd kijkend: negen jaar het jongste paard, is, is het niet te jong? Uh, een extreem goed paard, Big Star. Uh, eigenlijk gewoon de favoriet van alle, alle paardenkenners uh, op dit concours. Uh, Springt al lange tijd heel goed. Heeft enorm veel grote prijzen gewonnen de laatste tijd. En doet het met zijn negen jaar uh, ja, ongelooflijk. Uh, makkelijk, uh, ver geen moeite. De, we wonnen zilver, uh, de Engelsen wonnen brons. Als je ziet hoe Nick Skelder en barrage reden, dat ging zo makkelijk. Hij reed een seconde los van mij. Uh, ik heb er echt veel voor gedaan, echt voor gestreden. En Nick deed het met ik sta daar eigenlijk wel heel makkelijk. Nou, Tamino komt nu binnen met Mark Houtzagen. die ook uh, heel veel waardering hier krijgt van iedereen. En uh, het lijkt voor Tamino, als je hem over die hindernissen ziet... gaan van hieruit. We zitten hier zo'n uh, 20 meter, 25 meter hoog in de tribune. Maar het lijkt wel, vertekent wellicht... alsof het uh, ja, 30, 40, 50 centimeter boven iedere hindernis uitgaat. Is dat ook zo? Ja, dat klopt. Is zo. Um, Mark Houtzagen, Nick Skelten en uh, de Zwitser... Steve Cadada behoorde ook van tevoren tot mijn drie favorieten voor de, voor de drie bronzen medailles. Tweede van zijn nul. Ja, en bij deze natuurlijk ook gewoon echt hopen dat het bij hoort. Mark ik eens een top doen? Nou, we gaan te volgen. Hij gaat nu naar de startlijn. En uh, hij moet dan uh, binnen die 84 seconden om geen tijdfouten te krijgen. Zoals wel, Scheurde heeft die ene tijdfout. Al had hij dan verder geen fouten in het parcours. Even het rustige beginnetje. En een, uh, het lijkt een, een hele mooie dressuurmatige galop. Maar dan krijg je die triple bar. Die hindernis die is gebouwd in de vorm van de sprong. En dan zet hij hem aan voor die dubbel. Goed over die waterbak met die stijlsprong. Twee golfsprongen erachter. Ietsje teruggehouden voor die tweede. Bewust. Ja, klopt. Alleen deze heeft ook iets andere gelap dan, dan Verdi, Dus van, hij kon er iets moeilijker komen. Het is dus nu een vrij brede okser waar hij naartoe rijdt. Waar hij heel goed overheen springt. Dan gelijk weer die enorme korte vijf. En weer kunnen sluiten. En tot nu toe heeft Mark erg veel controle. Nu heeft hij weer even een, een lang moment. Een, een, als het ware om het paard weer goed te richten. Is het dan een kwestie van het goed midden uitkomen goed in, op midden, die goed okser? Ritme, want het is een brede okser. En nu zometeen gaan we naar die watersloot toe. En daar worden tot nu toe heel veel fouten op gemaakt. Dus kijken hoe hij daar naartoe rijdt. Geknikte lijn naar die sloot. Hij gaat gelijk voor de zes. Hij heeft goede tempo erin en springt er ruim overheen. Net als alles, heel ruim eroverheen. In dit geval geen muurtje voor die sloot, maar een heg. Is dat makkelijker of lastiger voor de ja, paard? Ja, iets, iets lastiger. De paard kijkt er iets minder na en is iets minder hoog. Dus het paard springt minder omhoog en daardoor ook iets minder ver. Maar dat was bij Mark geen, uh, geen moeite. Nu komt de, de driespong hier. De drie komt er eigenlijk mooi naartoe. Heel netjes gereden. Perf oh, jammer. oh, jammer. Op de stijl, zo'n tweede element, de balk eraf. Vier strafnoten. Ja, jammer, absoluut niet verdiend. Hij kwam er ideaal in. Ja, hij zit nog wel in de, binnen de tijd, dus hij doet hopelijk nog mee voor een medaille. Alleen deze fout was... Uh... Kostbaar. Kostbaar en totaal onverdiend. Jij zei er net al even toen we een voorgesprek hadden. De tweede ronde zal wellicht nog zwaarder worden. Want er gaat om met drie uur Engelse tijd, vier uur Nederlandse tijd beginnen. Wat verwacht jij met die twintig starts. Waarbij dus ook onze twee Nederlanders. Want Michael van der Vleuten zien we niet terug. Maar wel Gerco Schreuder en Mark Houtsager. Wat verwacht jij van de parcours in die volgende wedstrijd? Het parcours zal zometeen ietsje korter zijn. Maar dermate zwaarder. Dus ik denk dat Gerco nog een goede kans maakt. Ondanks zijn ene tijdstrafpunt. Want die 6-0. Die moeten ook allemaal nog maar een keer weer nul. En daar zetten een persoonlijke paar bij waarvan ik niet verwacht dat die zo meteen uh, opnieuw foutloos rijden. Nou, podiumplekken zijn dus nog niet vergeven en ook uh, nog niet weg voor ons. Zeker niet. Van uh, Greenwich Park gaan we naar het zeilen bij uh, Weymouth. En we hebben al gehoord dat het niet zo goed ging met Lisa Westerhoff en Lopke Berghout Althans, in de negende race, de tiende race, Ayalt Kloosterwoel. Hoe gaat het nu? De tiendrace is net gestart. Ze zitten in het eerste aan de windrak. Dat betekent vanaf de startlijn uh, kruislinks uh, naar de bovenboei. En weer kiezen de Nederlanders uh, Lisa Westerhof en Lopke Berghout voor de linkerkant van de baan. Daar blijven ze maar in geloven. En uh, deze keer hebben ze wel geluk met een winddraaiing. Ze lagen op een gegeven moment op een zeventiende uh, plaats. Maar ze zijn nu toch wel naar voren geschoven. En uh, gaan uh, nou, toch wel bij de top drie richting de bovenboei. En dat is goed nieuws. Het uh, gat naar nummer 4 in het klassement was zo mooi. Het was 15 punten. Dat is na de vorige race geslonken tot 4 punten. Dus ze staan nog wel op een bronzen positie. Maar uh, goud en zilver uh, is op dit moment buiten, gebruik, uh, buiten bereik. En laten we hopen dat ze nu meer geluk hebben in deze race. Zelf een top 3 varen, dat is het devies. En dan hopen dat Nieuw-Zeeland en Groot-Brittannië... die op dit moment op goud en zilver staan... Een beetje ja, het laten liggen en, en foutjes maken. Alleen dan hebben ze vrijdag nog kans op goud en zilver. Voorlopig is het brons en uh, race 10 is in volle gang. In de Oegandese hoofdstad Kampala hebben de staatshoofden... van Oeganda, Rwanda, Congo en Angola... twee dagen lang gesproken over de crisis in Oost-Congo. Inzet van de topoverleg is een troepenmacht... die een eind moet maken aan het geweld van gewapende groepen in de regio. Correspondent Koert Lindijer, goedemiddag. De top is net afgelopen. Wat is er besloten... Voorzitter, het eindcommuniqué hebben ze in principe besloten... dat er een neutrale vredesmacht in Oost-Congo wordt gestationeerd. Verder beloven ze... Deze staatshoofden er alles aan te zullen doen om de vrede in Oost-Congo te herstellen. Waar dus sinds enkele weken hevig wordt gevochten in Oost-Congo, beloven zij de vrede te herstellen. En landen of groepen die zich niet uh, hieraan houden, die zich agressief opstellen, die kunnen sancties verwachten. Het klinkt allemaal een beetje als hete lucht, moet ik zeggen, als je naar dit communiqué kijkt. Een bod met heel weinig vlees eraan lijkt mijn uh, eerste reactie. Ja, maar er moet dus een, een, een troepenmacht komen, een onpartijdige troepenmacht... Nou ja, daar zijn ze het niet over eens kunnen worden. President Kabila van Congo, die wilde een uitbreiding van de al in Oost-Congo gelegene troepenmacht van de Verenigde Naties. Maar Rwanda, in het bijzonder, de uh, Rwandese president Paul Kagame, die noemt die VN-vredesmacht in Oost-Congo partijdig en uiterst zwak. En uh, Rwanda en uh, bondgenoot Oeganda, die wilde een geheel onafhankelijke vredesmacht van Afrikaanse staten. Dus naast die troepenmachten van de VN. Daar konden enerzijds Kabila van Congo en anderzijds Museveni en Kagame van Rwanda en Oeganda het niet uh, over eens worden. Kabila is de president van het grote maar machteloze Congo, Kagame van het kleine maar sterke Oeganda. Uh, maar Rwanda komt wel steeds meer onder druk te staan wegens zijn vermeende steun aan Congo. En vooral die kritiek op Rwanda, die begint steeds uh, heviger te worden. Ja, want ho hoe lang is dat nog mogelijk, dat Rwanda blijft steunen, de rebellen? Nou ja, ik denk, ik denk dat deze top deels een antwoord was... op de uiterst felle kritiek van de Verenigde Naties op Rwanda... op het stopzetten van steun door onder andere eh, Nederland... 5 miljoen euro, Groot-Brittannië heeft geld opgeschort, uh, Duitsland, Amerika, oude bondgenoot van Rwanda doorgaans... die zijn nu allemaal uiterst uh, vol kritiek op uh, Rwanda. Rwanda staat onder druk, dat staan ze eigenlijk al vele jaren... als het gaat om hun, uh, hun beleid in Oost-Congo... maar dat heeft nooit geleid tot het opschorten van hulp. En Rwanda zal dus uh, toch waarschijnlijk zijn beleid moeten aanpassen in Congo... omdat iedereen vindt dat zij in belangrijke mate de gevechten daar aanbakken. Ja, maar als ik het goed begrijp... is is iedereen het er wel over eens dat er iets moet gebeuren? Maar wat er precies moet gebeuren en op welke manier? Ja, dat is dan nog niet helemaal duidelijk. Daar zijn ze het niet over eens. Nee. Maar de gigantische humanitaire tragedie die aan het ontstaan is... hebben binnen enkele weken een kwart miljoen extra ontheemden in, uh, in Congo uh, gekregen. al 1 miljoen plus ontheemden, ontheemden. Plus nu de oplopende spanningen. Daardoor staat uh, het dossier Oost-Congo weer heel duidelijk... Op de internationale agenda. Maar vooralsnog is het regionale initiatief om tot verbetering te leiden, gezien de uitslag van deze conferentie. Het regionale initi initiatief heeft nog niet veel opgeleverd. Nee, dankjewel, correspondent Koert Lindeijer. Dit is de Radio 1 voor Zomer.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 En Shaw is dat van zijn gelijknamige album Real Love. We gaan weer even naar het Olympisch Stadion bij Andy Houtkamp. Want daar wordt met de kogel gestoten ook door twee Nederlanders op de kamp. Ja, en ze zijn klaar. Elke Nicolaas om mee te beginnen. 14 meter en 18 centimeter de laatste en meteen ook beste uh, uh, stoot met de kogel. 739 punten. Betekent dat hij in het algemeen klassement na drie onderdelen op de negende plaats staat. Dat is netjes. En uh, Ingmar Vos, 1377, 714 punten staat na drie onderdelen op de negentiende plaats. Twee uh, toch wel opvallende uitvallers. Al na de 100 meter Seberle, die gestopt was, de ex-wereldkampioen, ex-Olympisch kampioen... En Audi, de man uit Groot-Brittannië, is uh, na het uh, verspringen gestopt. En dat was een uh, bittere tegenvaller, bittere pil voor de toeschouwers die hier nog steeds zitten. Uh, de Amerikanen doen het goed, uh, Ashton en Hardy. Zij staan 1 en 2 in het uh, algemeen klassement. Maar let op Elko en Nicolaas. Na drie onderdelen, negende, vanavond nog twee onderdelen, het hoogspringen en de 400 meter. Dank je wel. Andy, um, wij hebben iemand in de studio. Dat vinden we altijd heel leuk. Uh, en, dat he, en hij heeft te maken met... Uh, ja, ik wilde zeggen stretch, Stress, stretch, stress <laughs> <laughs> management. stressmanagement. Je bent ja, helemaal gestresst, heb ik het idee. Ja. Wat moet ik daar aan doen? <laughs> John van de Steur zit hier. Ik zal nu even duidelijk zijn. Um, en u hebt te maken met... Bijvoorbeeld de Nederlandse hockeyvrouwen. Hè? Ja. Um, en het gaat, uw baan is gericht op het managen van stress. Heb ik dat goed gezegd of niet? Uh, niet he, helemaal. Ik help hen in hun teamontwikkeling al anderhalf jaar. Ja. Uh, en uh, te, uh, ja, om te zorgen dat ze een sterk en veerkrachtig team zijn, goed samenwerken. Ja, en onderdeel daarvan is uh, omgang met stress. Hè? En wat, wat, wat doe je als je tegenslagen hebt? En, ja, hoe gebruik je eigenlijk, je, eigenlijk de, de, de menselijke factor uh, goed om, om die tegenslagen te overkomen? Ze, ze, uh. ze doen het goed, uh, ja. ook op mentaal vlak. Hè? Want ze kwamen achter in de ja. laatste wedstrijd en, en konden toch die stand uh, ja, dat, omgooien. En, ja, ik was er uh, bij maandagavond. Ik vond dat uh, ook fantastisch om te zien. En, Ee, ze zijn dus in staat en dat was ook uh, tegen, uh, tegen de, de Zuid-Koreanen zo dat ze op, eerst op achterstand kwamen. Ja. Uh, dus uh, nu weer ze zijn in staat om dat uh, om te buigen. En dat laat zien dat ze veerkracht hebben. Ja, en wat me ook uh, opvalt is dat ze enorm veel spelvreugde hebben. Hè. Dus als ze scoren zijn ze zo blij. Het is, het is, uh... En het is ook een team, het wordt, uh, uh, ze worden steeds, steeds beter, heb ik het gevoel. Maar hier tegenover ons zit een man, uh, ja? het zou zo je buurman kunnen zijn. Ja. Jong van der Steur. <laughs> Gewoon normaal, polootje aan, uh, u bent geen tovenaar. Nee. En u zei net van, je gebruikt eigenlijk, uh, uh, uh, ja, je, je gebruikt uh, hun... Hun, uh, uh, uh, je gebruikt het op het menselijke vlak, zei u zo, Ja, uh, uh, ja. Uh, ik heb een enorm ge geloof gewoon in het, in het uh, menselijke kunnen. De, de, de menselijke geest is uh, onuitputbaar. En ik denk ook dat, we, ik denk ook dat uh, wat atleten op de Spelen laat, uh, la laten zien... is hoeveel je kunt bereiken als mens en als team als je je daartoe zet. Dat is, dat is on ongelooflijk. Ja. Maar uh, goed, je, je krijgt een tegendoelpunt. Uh, ja. je, je staat achter, je kijkt naar de klok. Uh, er is nog tien minuten te gaan. Je moet ja. winnen. Ja. Ja, dan zijn er altijd in zo'n team een paar bij die uh, toch wat zenuwachtig worden en, en beginnen ja. te schreeuwen, hysterisch ja. worden ja. misschien. Ja. Uh, maar dat, dat, dat kan in een wedstrijd gebeuren, maar dat kan ook voor een wedstrijd gebeuren. Uh, ik, ik vind ook een goed voorbeeld daarvan zijn de Nederlandse roeiers in de Holland 8, uh, maar ook zo iemand als Henk uh, Gol. En uh, wat er gebeurt is, dat is onder spanning. Uh, ja, vliegen mensen eigenlijk uit de bocht en ik kan het beste uitleggen aan... He, ik werk met een uh, systeem dat heet uh, ja, Insights Discovery. Dat bestaat uit vier kleuren en dat geeft eigenlijk de polariteit in de persoonlijkheid weer. Dus het is dan rood uh, versus groen. He. Rood is daadkracht, groen is eigenlijk uh, ja, zorgzaamheid, uh, respect, luisteren. Blauw is analyse en daar tegenover staat ja, enthousiasme, optimisme, geloof in eigen kunnen. En wat je dus ziet bij sporters of teams die onder stress staan en die, die, die, die zeg maar dat niet aankunnen... is dat een van de kleuren de overhand krijgt, bijvoorbeeld rood... En die vliegt dan uit de bocht. Die gaat helemaal naar zijn extreme, uh, ja, zijn extreme uitdrukking. Vergeet de analyse bijvoorbeeld. Ja, en daardoor vergeet de analyse, vergeet uh, naar elkaar te luisteren. Bijvoorbeeld in teams is groen heel erg belangrijk. Want de groene kleur in de persoonlijkheid stelt zich altijd ten dienste van anderen. En dat is heel erg belangrijk in een team. Maar geel is ook heel erg belangrijk, want je moet geloven in je eigen kunnen. Je moet geloven dat je het kunt uh, bereiken. Ja, en blauw is eigenlijk ja, analyse, de weg er naartoe. Maar ook dus in het veld, tijdens het west, dat is zeg maar in de voorbereiding belangrijk, maar ook in het veld zelf is dat belangrijk. Dus uh, spelers met veel uh, blauw kunnen over het algemeen goed een wedstrijd lezen en analyseren. Die hebben ook het uh, overzicht. En als, die, als zij erachter komen, als zij zien waarom het niet goed gaat... moeten ze dat bij voorkeur vertellen aan iemand met veel rood. Want die gaat dan zorgen dat het gebeurt... En dat het, dat het verandert. Nou ja, en, en, en geel moet zorgen voor, voor energie. En, en selecteert zich dat vanzelf eigenlijk? Of zegt u uh, van tevoren, jij bent vooral uh, blauw. De analyticus. En als, als blauw wat zegt, moet rood het ah ja, doen. Het, het, het mooie van ons, uh, uh, van ons systeem is dat zegt, je hebt Al die polariteit heeft elk mens inzicht. En elk team heeft dat uh, inzicht. Alleen wat ons anders maakt, is de, is de volgorde waarin we die kleuren ge, gebruiken. Dus zeg maar de voorkeur voor elk van die kleuren. Dus... Als ik helemaal aan het begin toen ik met hen uh, werkte, was de eerste vraag eigenlijk van: goh, waarom he, is eerst veel meer de vraag oh, gaat over zingeving? Waarom willen jullie hier zijn? Waarom doen jullie dit? He, want zonder een soort van gemeenschappelijk doel wordt het niks. Dat gemeenschappelijk doel heb je nodig om al die verschillen uh, te verenigen. En dan breng ik in kaart wat de verschillende persoonlijkheden zijn. Dus met ons uh, uh, sy sy systeem doe ik dan. Dus dan, dan weet ik dat. Zij weten dat van zichzelf en van elkaar. Nou, en dat brengt een heel proces op gang waarin ze zich uh, ontwikkelen. Uh, waarin ze als, als, als mens uh, en als team uh, dichter bij elkaar komen. Maar ook leren omgaan met, uh, uh, ja, met, uh, met stressmomenten. En dat heb ik ook in workshops met hen heb ge, uh, uh, ja, gesimuleerd. Dus ze hebben dus dingen ja. gedaan waardoor ze onder stress kwamen. Ja. En waardoor ze moeten kijken, goh, hoe, hoe ga ik er nou mee om? En, uh, en dan heeft elk van die kleuren heeft eigenlijk ook een rol. Dat, dat beschreef ik net. Nou ja, en, en het, het gaat goed. Maar goed, het is geen, het is geen garantie voor succes. Dus, dus ik, ik faciliteer ze, ik begeleid ze. Maar zij moeten het allemaal zelf doen. Ik heb ook geen, geen, geen toverstaf, ik heb geen wondoplossing. Nee. Ik heb hun begeleid. En, en daardoor zijn ze eigenlijk in staat om het zelf ja, te dus, doen. Dus die simpele gedachte van je gaat naar de Olympische Spelen... en je wil goud winnen en dat wil iedereen... En dat is dan het doel, ja. dat is niet meer genoeg? Nee, ik geloof dat uh, als je een, een, een gezamenlijk doel wil hebben... Uh, wat een team echt bij elkaar brengt... moet het ook, ook meer zijn dan een gouden medaille. Een gouden medaille is wel heel concreet, dus dat is lekker. Maar je moet ook een idee hebben over wat voor soort team wil je zijn. En, en, en alle ego's in het team, alle individuen in het team... moeten zich ondergeschikt maken aan dat gezamenlijke doel. En ja, als je dat niet kunt, dan hoor je eigenlijk ook niet in het team uh, uh, thuis... En, uh, en, ja, en een gouden medaille, dat, dat vond ik bijvoorbeeld zo mooi van uh, Dorian van Rijsselbergen. Toen hem werd gevraagd, van, denk, je al aan goud? denk je al aan goud? Die zegt van, ja, het goud komt wel naar me toe. Als ik mijn best doe, dan komt het naar me toe. Mm. Dus ik, als sporter moet je ook zien, goud is niet iets wat je pakt. Of wat je, maar dat is iets wat naar je toe komt als jij... Ja, die weg op een goede manier... heeft u Dorian uh, ook begeleid? Of komt dit uit hemzelf? Dat komt uit hemzelf. En ik weet zeker dat... Uh, uh, kijk, de, zo iemand als Henk Gol... Uh, ik weet zeker, die had de overtuiging dat hij goud moest pakken. En hij moest goud winnen. Te veel rood. Te veel rood, precies. Ja, ik snap het. Ja, en, uh, en rood wordt ook bijzonder ongelukkig als het, uh, als het, uh, als het niet wint. Uh -huh. Maar uh, wat ook heel belangrijk is voor... voor niet alleen voor sporters, maar voor iedereen. He, je moet een doel hebben in het uh, leven... Uh, je moet iets, iets willen bereiken. Maar de weg ernaartoe is net zo belangrijk. He, en eigenlijk ligt daar de echte gouden medaille van... Ja, hoe ontwikkel je, hoe ben je als team bezig? En dat, dat zijn mm. dingen. Daar heb je de rest van je leven iets de, aan. De, de, u hebt dat een paar keer gezegd als team. En met die hockeyvrouwen snap ik dat ook helemaal. Maar jongens Henk Grol, die moet het in zijn eentje doen in principe. Ja, maar die, uh, kijk, de principes voor een team of voor een individu... zijn eigenlijk hetzelfde. Want... Ja, bij Henk Gol euh, vloog hij denk ik op het uh, vanuit het rode kwadrant vloog hij uh, uit, mm -hmm. uit, uh, uit de bocht. Hij wilde te graag uh, winnen, dus hij vergat uh, uh, de weg er, er naartoe. En hij was niet echt, uh, echt in balans. Ja. Als je bijvoorbeeld naar uh, Ranomi kijkt, ook als je die op televisie ziet, ja, die is heel, ja, die is heel ontspannen, erg in balans, zonder on on on uh, en, en, yeah. en, en ontspannen. Epke on on ook. Epke heel erg knap door. Dus je ziet die, die mensen die goud winnen, die hebben een een een, een, een, een een enorme ontspannenheid in zich. En die heb ik. Ik heb me goed voorbereid. En die, ja, die zijn in balans. Dus alle. Ik zou zeggen, alle kleuren zijn in balans. Alle polariteiten zijn in balans. Richten zich op het ge gezamenlijk doen. Ja. En, en die hebben ook zoiets van, nou ja, als ik goud win, is het mooi. En als ik niet goud win, heb ik toch mijn stinkende best gedaan. Nou, nou uh, bent u dus in de hockey sport actief geweest. Dat, ja. Die staat er op, van oudsher al bekend dat ze innovatief zijn. Hè? Ook ja. met allerlei technische middelen. Ja. Uh, ik zag nu een berichtje vandaag dat Louis van Gaals zijn staf klaar heeft. Hè, voor het Nederlands Elftal. Hij heeft al ja. wat trainers bijgehaald en wat, wat uh, analisten. Ik, uh, ik, ik zag uw naam er niet bij staan. Nee, nee, nee. Dat, is wel een, dat lijkt me wel een uitdaging, want ja, er is wel dat... het een en ander... Gebeurt. Nou ja, het, het is ook als je uh, het EK analyseert, is ook heel erg uh, interessant. Ik heb dat natuurlijk uh, uh, gedaan en dan zie je wat er onder stress kan gebeuren met een, uh, met een team. Ik denk ook dat voor de Nederlandse voetballers uh, het feit dat ze de finale haalden van het uh, WK en toen naar het EK kwamen, de verwachtingen zo hoog waren. Hè, en dat soort dingen die zetten je altijd enorm onder, onder druk. Um, maar ja. Um, nou ja, ik, ik, ik, ik werk vooral met managementteams, ik werk voor eigenlijk internationale organisaties met managementteams, dat is eigenlijk vooral wat ik doe. Sport doe ik er eigenlijk bij omdat ik het heel erg leuk vind en heel erg leerzaam vind. Maar staan ze in het voetbal wel open voor? Want dat, dat is een sport waarvan nou ja, we zeggen: nou dat politiekpaar hoeft dan, wat dan niet. Wat ik, wat ik vaak, wat ik toch wel merk in de sportwereld is dat coaches dat zijn nogal eigen rijden mensen. En uh, ja, een, een coach zou wel, wel echt moeten openstaan voor mijn aanpak en echt mm. moeten toestaan dat ik met uh, de spelers werk. Nou ja, met uh, Max Kaldas, uh, de, de coach van de vrouw, die ken ik dus al van Hockey Club Bloemendaal, waar, waar ik ook al zes of zeven jaar uh, zo op teamgebied begeleid, uh, die staat er heel erg voor open. En die geeft mij heel veel ruimte uh, om... om met die spelers te werken. En ik weet niet of uh, of Gaal dat zou uh, ja. uh, willen. En, uh, en ik weet, volgens mij heeft hij ook mensen die dit soort dingen doen. Maar ja, het is, het is, ik heb bij, bij Van Gaal het gevoel dat hij veel controle wil. Ja, en dat, dat, is, dat is denk ik niet nee, zo verstandig. Ik denk dat we het af en toe ook los kunnen laten. Ja. Nog één vraag, hè, want u ziet hier natuurlijk ook wel wat sport. Kunt u daar ook nog gewoon van genieten? Of bent u eigenlijk altijd aan het analyseren? Nou, ik geniet uh, enorm van de. Uh, uh, uh, van de uh, sport. Ik kan daar, ja, ik kan daar enorm van, uh, van, van genieten. Ik hou van sport. Maar ik vind het heel erg interessant om naar het uh, programma van Mart Smeets uh, te kijken. Want dan, dan, dan, uh, dan hoor ik over het proces. He, dan, dan hoor ik door wat voor processen zijn gegaan. En dan kan ik, dan kun je heel goed zien waar het uh, goed is gegaan en waar het niet goed is gegaan. En uh, ja, ik, ik hou ervan om uh, uh, mensen ja, uh, beter te laten, effectiever te laten ja. zijn. Niet alleen sporters. En, wij, ja. wij hebben er wat van geleerd hier Oké, okay, nou leuk. Hartelijk dank. Graag gedaan. Jongen van de Steur. Ik ben Graag denk ik groen. FC Twente heeft gisteren een akkoord bereikt met welke spits? Pas. Alle bloepers... Ivica Dacic is de nieuwe premier van welk land? Pas. Pittige uitspraken... kunnen we samen wel een curling team beginnen. Dat vind ik echt niks. Nee. nee. Oh. En bijzondere momenten van de Radio 1 Sportzomer elke zaterdag in Dit is Radio 1. Wat heb je nodig als je de grens overgaat? Ja, met die natuurlijk. Nee, een pas. pas. Heeft u ook een tip? Mail dan naar sportzomerradio 1nl Bijan van Vanschaduw, pak die olympische titel! Doe het gewoon, ze heeft hem! Of Twitter met...